Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Er komt een integriteit, moeten ze in de toekomst allemaal een verklaring omtrent het gedrag overleggen. Minister Ollongren stuurt daarover vandaag een brief naar de Tweede Kamer. De nieuwe landelijke toets is onder meer bedoeld om te voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren. Zo wordt onderzocht of de beoogde wethouder gevoelig is voor corruptie en of er belangenverstrengeling is. Nu is het voor kandidaatwethouders nog niet verplicht om een VOG te overleggen. Bijna alle leraren van drie basisscholen in Gelderop hebben zich ziek gemeld. Volgens de leraren kunnen 870 kinderen daardoor niet naar school. De leraren hebben een conflict met de Raad van Toezicht. Gisteren eisten de leerkrachten het vertrek van de Raad van Toezicht... en van een onlangs aangestelde interimbestuurder. En ze eisen dat twee interumschooldirecteuren die moeten vertrekken mogen blijven. Volgens de leerkrachten is er op de drie scholen in Gelderop een angstcultuur... en kampen de docenten met fysieke en psychische klachten. Israël heeft een medewerker van het Franse Consulaat in Jeruzalem gearresteerd die wapens zou smokkelen voor de Palestijnen. En zou 70 pistolen en twee geweren van de Gazastrook naar de westelijke Jordaan-oever hebben gebracht. Vanwege zijn diplomatieke status werd zijn auto bij controleposten niet gecontroleerd. Volgens Israël had de Fransman financiële motieven voor de wapensmokkel. De Franse ambassade spreekt van een ernstige zaak en werkt mee aan het Israëlische onderzoek. Justitie in België onderzoekt de aangifte van twee Nederlandse vrouwen dat ze in Antwerpen zijn verkracht. Volgens Belgische media waren de vrouwen van 21 en 22 vrijdagavond op een feest in de Antwerpse discotheek Roxy. Ze werden mogelijk gedrogeerd en naar hun hotelkamer gebracht door een aantal mannen. Daar zouden ze zijn verkracht. Ook zouden ze zijn beroofd van hun geld en telefoons. Volgens Belgische media zijn er drie mannen aangehouden. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Het weer veel zon in het zuiden, hoge bewolking. Vrij veel wind en het wordt vandaag 3 graden. Morgen zonnig en dan 7 of 8 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vooral nog vertraging op de A1 naar Amsterdam. Tussen Voorthuis en Eénbrugge. Kleine 11 kilometer file met een uur vertraging. Na een ongeluk is de linker dicht. Op de A10, watergasmeer knopen niet Nieuwe Meer. Tussen Watergasmeer en buitenveld dat 6 kilometer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 Cause when it all falls Van, van dit soort muziek. Een heerlijke plaat uit de hitlijsten van dit moment, Ellen uh, Walker samen met Noah Cyrus. En dat was uh, de single All Falls Dan. Je hoort hem waarschijnlijk vanavond ook weer in de Euro breakdown. Die hoort tussen 7 en 9 de 40 beste plaat van Europa op een rij gezet door collega Mike Bully. Het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag van Sos met Danny de volgende onderwerpen. Uh, allereerst natuurlijk uh, om kwart over vier gaan we bellen met Martijn Kabbers. Martijn Kauwens is manager werving van het Fonds Gehandicapten Sport... en die zijn gelieerd aan diverse sportevenementen... met name op het gebied van sponsoring. En ook met, zijn ze verbonden aan de Runners World Zandvoort Securitrun. Hoe die link in precies in elkaar zit, dat hoort u allemaal rond kwart over vier. In overleg met John Lemmens hebben we afgesproken... Om, om half vijf even met John wederom contact te nemen. En die was natuurlijk voor ons, of is voor ons aanwezig bij VEW...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 She listens like spring and she talks like Julie. Take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 tot slot, en dan komen we bij de Zandvoort Circuitrun, is dat wij ook heel vaak gevonden worden door dit soort evenementen. En met de vraag van, goh, zouden jullie als goede doel aan ons willen verbinden? Want wij zouden het als evenement mooi vinden dat we ook nou ja, goede doelen helpen. En zo zijn wij ook bij de Zandvoort Circuitrun terechtgekomen via de lokale rotary van, van Zandvoort.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 project hebben gedaan en fles, uh, statiegeld hebben ingezameld... en 25 euro voor ons sport Prachtig mooie initiatief. Het gaat ons ook om een stukje uh, besef, uh, een stukje voorlichting... Uh, en alle kleine beetjes helpen om te zorgen... dat we die 1,7 miljoen mensen in beweging kunnen krijgen. Dus ja, lokale initiatieven, uh, support en ondersteunen, uh, alles... En we kijken vervolgens ook goed hoe we dat kunnen helpen. Dus we hebben op de afdeling ook mensen zitten die dan tips kunnen geven... wat je zou kunnen doen, hoe je het zou kunnen oppakken... wat onze ervaringen zijn. Dus nee, heel graag, ja. En als luisteraars contact met jullie willen opnemen... via welke website kunnen ze dan die informatie die jij nu via de radio geeft... daar meer informatie over kunnen opvragen?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 Ja, de verlies toegebracht. En we gaan weer gewoon door met onze drie punten binnenhalen. Ja, dat is hartstikke mooi. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met de conditie van de heren van SWS alvoort. Die is gewoon ja. natuurlijk optimaal op dit moment. En van de tegenstander waarschijnlijk iets minder. Dus uh, we, kunnen, we kunnen tevreden zijn hier. We gaan een feestje vieren. Ja, doen we. <laughs> Oké, okay. Sean, dankjewel. Heel fijn weekend en bedankt voor je verslag vandaag. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Sean Lemmens. Dankjewel, inderdaad. Het voetbal van vandaag. Een 2-1 winst voor ss Sanford tegen VEW. I know what you're doing when you flip your head like that. Body language of so fluent. I can read your silhouette. Uh. And I know what you're thinking when you bite your lip, I swear. Uh.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 We hadden Sean is even met rust moeten laten. En dan kwam het allemaal wel weer goed met de heren van uh, SV Salvoort. Een 2-eindwinst. Vandaag tegen VEW en die hadden we niet meer verwacht. Jorda, trouwens, No You Better, de nieuwe single van Faiz. We draaien er nog eentje en dan weer nieuwtjes bij CFM. En die ene is uh, Feel It Still.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 Want ook Pebbles verdient een thuis. Dus Zo is het net, hebben, Albert Janne, volgens mij gaat Pebbles gewoon de halve marathon volgende week lopen. <lacht> <lacht> Runners wilt zich wieren. Nummer 1, Pebbles. Dier van de week. Je hoort oh, juist bij Sierven. Te vinden, trouwens, Dier van de Week en alle oh, andere oh, leuke dieren. Aan yeah, Keesomstraat nummer 5. Oh, het kenmerkend thuis hier in Stamford. the air be, cause with you is where I got to be, yeah, oh, baby, I understand that I want to be the only man, you think you're pulling over on me, well, holy, baby, just you white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 Just te veel en bij jou zijn is dan alles wat ik wil niemand weet waarom geluk soms weg waard. niemand weet waarom een bloem verwelkt niemand weet waarom jij de enige bent die ik Ik weet dat ik van je hou. En hou me vast, en leg mijn hoofd die op je schouder. En hou me vast, en streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, en soms wordt het allemaal eventjes te veel. Je bij jou zijde. Is dan alles wat ik wil? Vraag me niet, zeg me niet.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 Rim, of zij, of zij, of zij. Maar het dat is Ik was een kind, hoe kon ik weten? Het gedicht van de dag, Ons dorp, was natuurlijk gebaseerd op Duisplaats. Wim, Zonneveldorje, met ons dorp. En daar zijn we nog steeds trots op, op ons dorp. Fred, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Jij bent er weer, gezellig. Ja, ja het is een beetje frisjes buiten. Beetje maar... frisjes, ja. hè? Ja, zo ja. min 11 gevoelstemperatuur. Uh, nou nou ja, plus minus. Daar word, word je niet vrolijk <laughs> van. Maar waar je wel vrolijk van wordt, is jouw programma's zo dadelijk om 5 uur. Ja, ja, we gaan dadelijk als eerst van start met Mike Dalen. Die is hier eventjes in de studio visite van, vanwege zijn nieuwe single. En ja, die is getiteld, jij en ik...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 5730393, even bellen. Niet, niet, niet te veel, hè? Nee, precies, al die vrouwelijke fans voor Mike. Ja, ik zie het al helemaal voor me, Die trap op, stormen ze die trap op. Stormen ze zo de, de studio hier van CFM. En daar zit hij dan, Mike, dame Als ze alle de broek aanhouden, dan. Het <laughs> zit dadelijk daar vijf uur. samen met hij in Entertainment for You. En hier is Verkel Sharky I hear a lot of stories. I suppose they could be true. All about me. Striking out the risk of Even lekker uh, terug naar de jaren 80 met Furkel, Sharky en de Koetarts. Helaas kunnen we hem niet helemaal meer draaien... want uh, Fred staat alweer te trappelen om het over te nemen. Zo dadelijk na vijf uur met Entertainment for You. Dankjewel Albert-Jan weer voor de uitzending van vandaag. Ja, Rob, het was weer, uh, het was weer gezellig. Het was weer een feestje. En zo dadelijk uh, ook nog John even bedanken voor ja. het voetbalverslag. En maandagmorgen worden we weer herhaald. Zo is het, tussen 8 en 11.